ان الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نقاتل ...wa'alayha nanq Allah, insha'Allah. Amma ba'd, salamun ala mani al huda. Ah. Achouan, zoals we hebben gezegd, insha'Allah is er iemand die uh, initiatief wilt nemen om lid te worden van deze grote familie. Deze familie van anderhalf uh, miljard mensen. Ondertussen, ongeveer, de cijfers zijn een beetje meer geworden. Maar ik ken, laten we zeggen, anderhalf miljard broeders en zusters van elkaar. Die genieten, ...die genieten van de volledige wala. Zoals wij weten, onze dien is gebouwd op de wala en wal bara. Liefde voor Allah en haat voor Allah. Dus liefde voor Allah voor wie? Voor Allah zijn boodschapper en de gelovigen. Onvoorwaardelijke alliantie en liefde. Dus degene die beslist om moslim te worden... ...die geniet onmiddellijk van alle rechten van een moslim. En die zijn enorm. En dat is een eer. Zoals de profeet zei en sahabera die altijd herhaalde Alhamdulillah, ala ni'matil islam wakafa biha ni'ma Hij zei, of ze zeiden Alhamdulillah Voor de ni'ma, voor het geschenk van islam wakafa biha ni'ma En het is meer dan genoeg Als geschenk of het is een Het is voldoende Als geschenk Dus islam Om te beginnen ...en je enkele zaken duidelijk maken voor de persoon in kwestie initiatief neemt om shahada te doen. Of om zijn shahada te nemen. Islam. Islam veel denken dat islam vrede betekent. Wat een fout is. Islam betekent niet vrede. Islam betekent onderwerping aan Allah subhanahu wa ta'ala. Onderwerping. En elke boodschapper van Noor alayhi salam... Tot Mohammed sallallahu alayhi wa de zegel der boodschappers en zijn profeten zijn gekomen met één simpele boodschap. La ilaha illallah. Niemand heeft het recht om aanbidden te worden gevolgd of gehoorzaamd dan Allah. <coughs> Volledige totale, totale onderwerping aan Allah subhanahu wa ta'ala. Maar met die onderwerping komt vrede. Voor alles dat Degene die zich onderwerpt aan Allah subhanahu wa ta'ala in gehoorzaamheid en in exclusieve aanbidding aan Allah subhanahu wa ta'ala, vindt innerlijke vrede om te beginnen. En hoeveel kuffaar, hoeveel, onge hoeveel ongelovigen die multimiljardairs waren en die plotseling zeiden nadat nou, zij moslim zijn geworden, van ik heb een vrede gevonden die ik nooit heb ervaren in mijn leven. Ik leefde als miljonair of miljardair en ik vond nooit... ...de vrede die ik heb gevonden in islam. Zoals een van de welgekende rappers van Amerika... ...die zei, de dag dat hij moslim is geworden... ...en voor de eerste keer zijn voorhoofd heeft gelegd op de grond... ...heeft hij een gevoel gehad dat hij nog nooit in zijn leven heeft gevoeld. Het gevoel dat hij had wanneer hij zijn, zijn hoofd op de grond legde... ...of zijn voorhoofd op de grond legde... ...en boog voor Allah subhanahu wa ta'ala... ...en volledig voor geen enkel schipsel... ...heeft hij dit gedaan, ondanks de miljoenen, de bling-bling, zoals dat zij zeggen, de kittingen en het goud, etcetera. Ik ga niet de kinderen spelen, maar alleen, laat ze spelen, geen probleem. Het goud, auto's, vrouwen, uitgaan, bekendheid, status, gouden records, platinum records. Hij vond helemaal geen vrede in zichzelf. Erger nog, er zijn zelfs getuigenissen van X rappers en ex-acteurs die zeggen dat zij sliepen met, met, met wapens onder hun excuses. Nu, het is geen probleem om te slapen met wapen onder, onder hun excuses, dat is geen probleem. En nee, daar draait het niet om. Maar hij deed dat niet om de sunnah te praktiseren, maar hij, hij deed dat omdat hij zichzelf gewoon simpelweg onveilig voelde. Hij moest wel slapen met wapen. Als hij sliep, In bijvoorbeeld Napoleon van de Outlaws, hij vertelt in zijn eigen verhaal dat hij uh, moest gaan slapen met alcohol of met drugs. Hij kan niet aan het slapen. Zoals elke standaard ongelovige alcohol moet gebruiken om zich te vermaken. La hawla wa la illa billah. Wij moslims, wanneer wij la ilaha illa Allah, Mohammed Rasulullah zeggen, en wij praktiseren dat, en wanneer wij wodo verrichten, en, wassing, en wanneer wij bieden voor ons Heer, daar is onze vrede. Daar vinden wij de harmonie. En dat is islam de onderwerping aan Allah, en daarmee komt vrede en harmonie innerlijk om te beginnen. En dan natuurlijk reflecteert dat zich op de maatschappij, etc. Maar laten we even stilstaan bij la ilaha illallah. La ilaha illallah betekent niemand heeft het recht om aanbede gevolgd of gehoorzaam te worden, dan Allah. Deze zin is gebouwd uit twee zaken. La ilaha illallah. Eerst ontkenning, dan bevestiging. Wij zeggen la ilaha, niemand heeft het recht om aan bede, gevolgd en gehoorzaam te worden, dan Allah. En dan bevestigen wij Allah wa de exclusiviteit van Allah subhanahu wa in zijn aanbidding. Dus degene die moslim wil worden, laat het duidelijk zijn. Zoals iemand zei bijvoorbeeld, hij zei, ja uh, zij zijn 100% dwalend, waarom? Uh, in die plaats zijn er meer bekeringen. Wij zoeken niet achter kwaliteit. Uh, wij zoeken niet achter kwantiteit, afgoed. Wij zoeken niet achter kwantiteit, maar achter kwaliteit. Een bekering moet weten waaran waaraan hij begint. Een bekering moet weten waaraan hij begint. Naam, islam is prachtig en wij leren allemaal dagelijks bij en wij leven om te leren, zonder twijfel. Maar we moeten weten waaraan wij beginnen. We zouden niet willen dat er met een bekering gebeurt wat er met heel wat x-bekering is gebeurd. Dat hij bekeert en plotseling na twee jaar, drie jaar, vier jaar. Krijgt hij te horen van uh, ja, kijk, uh, bijvoorbeeld in islam bestaat er iets als -wala -wala -bara, liefde en haat. Hij zegt, wow, wow, wow, ik dacht dat islam helemaal om, om liefde ging. Ik dacht niet dat er haat was in islam. Oh, nee, nee, sorry, sorry. Dit is geen godsdienst voor mij. En dan wordt hij boeddhist. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Je moet weten dat islam een godsdienst is die voor het leven is. Alles wat er bij ons gebeurt, gaat via islam. Hoe wij leven, hoe wij slapen, hoe wij eten, hoe wij trouwen, hoe wij scheiden, hoe wij onze kinderen opvoeden, hoe wij strijden, hoe wij onze geschillen oplossen. Alles gaat volgens het boek van Allah subhanahu wa ta'ala en de traditie van onze profeet, sallallahu Dit is onze godsdienst. Daarom wanneer wij zeggen, la ilaha, niemand heeft het recht, wij ontkennen, dan ontkennen wij alles. Alle afgoden. Maria beeldje, een kruis, uh, Boeddha, meditatie van de Dalai Lama, uh, democratie, rechtssysteem, politie, leger. Wij ontkennen alles. En wij zetten alles opzij. Waarom? Om de bevestiging, in de om de bevestiging van de aanbieding van Allah. Subhanahu wa Dit is la ilaha illallah. La il wij zijn niet zoals christenen. Christenen zeggen bijvoorbeeld, aanvaard Jezus, het licht van Jezus, en jouw zonden worden vergeven, en voor de rest van je leven doe wat je wil. Geen probleem. Drink alcohol, overspel, trouw, trouw niet. Er zijn zelfs uitspraken van bepaalde... Prominente figuren bij de, bij de katholieke kerk, die zeggen, een homo en een lesbische, ja, die zijn ook geschapen. En als zij Jezus echt hebben aanvaard, dan zullen zij wel vergeven zijn door de kruising van Jezus. Wel, bij ons werkt het niet zo. Bij ons werkt het niet zo. Iemand die moslim wordt, hij is moslim. En hij kan zonde plegen. En hij kan boeten de des oordeels voor die zonde. Natuurlijk, zonder enige twijfel. Wij geloven dat Allah wa de, genade, de meest genadevol en de meest barmhartig is. Zonder twijfel. Subhanahu wa ta ala. Maar wij geloven, geloven ook dat Allah subhanahu wa ta'ala shadidul iqab is. Allah is de absolute richter. Die ook hard is in zijn straffen. Die heel hard is in zijn, in zijn bestraffing. Waarom? Allah is geen grap. Allah is geen grap. Waarmee wij zomaar kunnen spelen en lachen. Zo werkt het niet. Daarom moeten we ons houden en schikken aan de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala. En we hebben voorwaarden. Die la ilaha illallah heeft zeven voorwaarden. De geleerden hebben zeven voorwaarden uit de Koran en de sunnah gehaald voor deze shahad. Al-ilm, kennis. Vanop het moment iemand zegt moslim te zijn, moet hij beginnen kennis opzoeken over die la ilaha illallah. Kennis is één. Ten tweede, de yaqeen zekerheid. Jij moet zeker zijn, overtuigd zijn dat je de juiste keuze hebt ingaan en dat je de ware godsdienst hebt. Bij ons bestaat er niet iets van, inshallah, het komt goed. Nee, wij, hebben, wij zijn 100% overtuigd dat dit de waarheid is. Dat islam de absolute waarheid is. En wij hebben geen recht op twijfel. 100% Waarom? Omdat er een ijje, een versie is in de Koran die duidelijk is. In de dina van Allah, al Islam. De religie bij Allah is Islam. Allah heeft, heeft bevestigd dat de enige zaak is dat hij aanvaardt en juist echt is. Zelfs Allah subhanahu wa taala gaat een stap verder en hij zegt: Degene al-Islam die de dag des oordeels met iets anders komt dan Islam. Dit zal niet aanvaard worden van hem, en hij zal de dag dus oordes bij de verliezers horen. Dus wij zijn overtuigd dat dit de waarheid is. 100 procent. Absolute waarheid. Dit is twee. De derde voorwaarde is al-qabul, acceptatie. Wanneer je een ayah van Allah, wanneer je een vers van Allah in jouw gezicht krijgt gegooid, dan moet je deze aanvaarden. Wanneer Allah tegen jou zegt, o moslim, je moet vast de mand van ramadan, dan zeg je, ja Allah, ja na'am, ja Allah, ik ga vast de maand van ramadan. Wanneer Allah tegen jou zegt, ik bid vijf keer per dag, dan zeg je, na'am, ja Allah, ik bid vijf keer per dag en zelfs meer als, ik, als het mogelijk is. Als Allah tegen jou zegt, o je jij moet vertrekken en jij moet jihad voeren, na'am, dan zeg je, na'am, ja Allah, ik ga jihad voeren. Ik kan niet zeggen, ja Allah, ik aanvaard het vaste, ik aanvaard ramadan, ik aanvaard hij, maar jihad... Dit is terrorisme en extremisme. La, je moet zeggen naam, ik aanvaard ieder, na, natuurlijk naar zijn mogelijkheden voor alle duidelijkheid. We zouden de, uh, de, de, de persoon niet willen afschrikken om te zeggen van je gaat morgen zelfmoordaanslag doen of een operatie uitvoeren. Maar, wij zeggen, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons gezegd, la Allahu nafsan illa us'aha. Allah subhanahu wa ta'ala zal jou niet uh, meer belasten dan jouw mogelijkheden. Dus jij je, je, je aanbiedt Allah voor jouw mogelijkheden. En wij streven natuurlijk naar perfectie zoals onze profeet sallallahu alayhi wa sallim, heeft gezegd. Drie, dat was dus... ...el qabul. De vierde zaak is l'inqiyat. De, de inschikkelijkheid of handelen naar. Wij handelen met onze ledematen naar onze, naar onze religie. Islam heeft bepaalde zeilen. En bepaalde verplichtingen. Die wij moeten nakomen als zijnde moslims. Kan een moslim niet bieden. Onmogelijk. Alsof een democraat, nie, een democraat die niet nie stemt. Onmogelijk. Onmogelijk. Of een Vlaams belanger die geen alcohol drinkt. Dat kan niet. <laughs> Onmogelijk. Daarom een moslim die biedt. Ja, normaal. Logisch. Dat is een verplichting. Een moslim moet zich schikken aan de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala en aan de commando's van Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is de vierde voorwaarde. De vijfde is al iklaas. Iklaas is oprechtheid. Anbiedt Allah subhanahu wa ta'ala met oprechtheid. En wat is het tegenovergestelde van oprechtheid is een nifaak. Is hypocrisie. Ik bekeer voor een meisje. Om met een meisje te trouwen. Ik bekeer om met een moslima te trouwen. Ik bekeer om spion te zijn bij de moslims. Ik bekeer... ...om bepaalde wereldse belangen te krijgen. Ik bekeer mij omdat ik, een, omdat ik geen sociaal leven heb... ...en ik wil een beetje vrienden hebben... ...en daarom bekeer ik om een sociaal leven te hebben. En er zijn er veel... ...die zich hebben bekeerd tot Marokkaan, niet tot Moslim. Er zijn heel veel Belgen die zichzelf hebben bekeerd tot Marokkaan, niet tot Moslim. Zij zijn Marokkanen geworden. Met de vriendenkring... En als je hem tegenkomt, zegt hij, salam le best ya sahbi. Maar hij biedt niet, hij, is een, hij heeft een schoorbaard, hij gaat ook naar de discotheken. Hij doet alles wat normaal gezien standaard kefir zou doen, behalve met een Marokkaans uiterlijk. Hij is bekeerd tot Marokkaan, niet tot moslim. Gewoon om bij de Marokkanen te horen. En meestal zijn dat mensen die leven in een buurt van Marokkanen of... <coughs> ...die met vreemdelingen zijn opgegroeid. Zowel Turken als Marokkanen. Dus wij bekeren ons naar islam oprecht. Zuiver voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dan heb je sidq. Het sidq is ongeveer hetzelfde. Het sidq betekent oprechtheid. Jij bent oprecht met Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer je zegt, ik, ik, ik zeg la ilaha illallah, zeg je dat oprecht uit de diepste van jouw hart. Menens en je weet dat Allah subhanahu wa ta'ala jou zal belonen met die, die zin En door er door, door, door, door naar te handelen. En als laatste, salamah de zevende voorwaarde is in wat betekent liefde? Jij hebt liefde voor Allah en zijn boodschappen. En voor de dien van Allah, voor de religie van Allah, jij hebt er liefde voor. En wat is een van de grootste bewijzen van liefde? Is er naar handelen en deze verdedigen en ervoor opkomen. Dit is toch een van de beste bewijzen van liefde. En daarom zien wij moslims hun gezichten rood worden. Wij zien moslims hun gezichten rood worden voor de eer van onze profeet, sallallahu alaihi Dus als niet moslim zijnde, als dat een vraag is die dolde in je, in, in je hoofd, waarom worden die moslims zo razend wanneer er printen worden eh, gepubliceerd van de profeet, sallallahu alaihi wa sallam? Al zijn die printen niet echt beledigend. Wel, het is een belediging voor ons. Want uit liefde voor Allah en zijn boodschapper worden, worden onze gezichten rood. Als wij zulke... Uh, ...zulke acties zien van de ongelovigen. Dit is liefde. En, en naar onze moslims toe, hebben we ook liefde. En wij zeggen tegen onze, onze moslims... We, we houden van jou voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala. Waarom? Om samen te zijn in het paradijs met deze moslimbroeders. Hoe kan ik iemand haten waarvan Allah subhanahu wa ta'ala houdt? Onmogelijk. Hoe kan ik iemand haten waarvan Allah subhanahu wa ta'ala houdt? En hoe kan ik van iemand houden... ...die Allah subhanahu wa ta'ala had? Onmogelijk. Daarom is onze dien gebouwd. In de grote lijn. Wat kan ik nog vermelden? Zes pilaren. Zes pilaren van iman. Bijvoorbeeld. Zes pilaren van iman. Het geloof bij ons heeft zes pilaren. iman imanu billahi. Het geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. En de engelen. Wij geloven niet dat engelen vrouwen zijn en dat engelen collega's zijn van God, zoals, uh, zoals in het christendom. Gabriel is de artsengel die de Heilige Geest is, dus die doolt een beetje tussen goddelijkheid en tussen engel zijn. Hij is een collega van, van God, in hun termen. Ma'ad Allah, Voor ons is Gabriel een, een, een schepsel van Allah, subhanahu wa die enkel is geschapen om Allah te dienen. Zijn boeken. Wij geloven in de openbaringen van Allah subhanahu wa ta'ala. En die zijn de Torah, de Torah, de Psalmen, het Nieuwe Testament en de Koran als, als, als slot. Wij geloven in deze vier boeken. Maar wij weten uit, uit, uit, uit goddelijke uitspraken, yani, uh, versen en uit profetische uitspraken, dat de voorgaande boeken zijn gecorrumpeerd. Daarom beliegen we ze niet en accepteren wij ze niet. Wij geloven dat dit openbaringen zijn, maar wij halen onze regels niet uit die boeken. Omdat deze werden gecorrumpeerd. En natuurlijk het beste bewijs van, de, van kunnen wij stellen is de katholieke kerk, die als oplichter Johannes Paulus had, die 200 jaar na Jezus plotseling twee derde van de Bijbel heeft opzij geschoven en zijn eigen lari heeft verkocht in de Bijbel. Dit kan niet het woord van, van Jezus uh, zijn. En, wat betreft de Torah bijvoorbeeld van de Joodse gemeenschap, de Torah is één boek. Terwijl de Joodse gemeenschap hun godsdienst is gebouwd op de Talmud dat acht boeken zijn. Waar komen die zeven boeken vandaan? En dan zeggen zij dat dit van Allah is. Welke profeet heeft dit dan gebracht? Wij geloven in de boeken. Wij geloven in de boodschappers en de profeten. Alle boodschappers en profeten van Allah, subhanahu wa ta'ala, wij geloven in hen. Zij zijn niet de kinderen van God. Maar zij zijn zuivere boodschappers, vrome boodschappers, geëerde boodschappers, die zijn gezonden om de boodschap van La ilaha illallah te verkondigen en verspreiden. 124.000 in totaal. Wij geloven dat Abraham een moslim was. Nog jood, nog christen. Wij geloven dat Mozes geen jood was, maar een moslim. En wij geloven dat, dat Jezus een moslim was, was en geen christen. Zoals wij geloven dat Mohammed sallam, een moslim was en niet de zoon van God, maar een boodschapper en een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Die opriep naar de volledige exclusiviteit in aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala, zoals al zijn broeders, de profeten en boodschappers. En tenslotte al qadr, wa Wij geloven in uh, het lot, het goede en het slechte van het lot. Dus wanneer iets ons overkomt, en dan als niet moslim zijnde, kan ik refereren naar de video die we hebben gemaakt over Marinoz Morel bijvoorbeeld. En ik zei van kanker is een bestraffing van God. Nee, nou, wij geloven dat als moslim, als ik iets goed heb, heb meegemaakt, is dat een beloning van Allah en een gunst. Als ik iets slechts heb meegemaakt als zijn de moslim, een ziekte, een ongeval, het verlies van een dierbare of eender wat, is dit een beproeving van Allah. Want Allah beproeft zijn dienaren om hun geloof te testen. Dus dan is dit een test en een beproeving. Maar als dat een niet-moslim is, dan is dat een bestraffing. Zowel het goede als het slechte is een bestraffing van Allah. Want een bestraffing is niet altijd een ziekte, maar een bestraffing kan ook rijkdom zijn. Allah bestraft ook mensen met rijkdom, bijvoorbeeld. Allah be beproeft mensen met rijkdom, met veel kinderen, met alles. Daarom geloven wij in, de, in het lot, het goed en het slechte. Dit is de zes pilaren. Dan hebben we de vijf pilaren van islam. Dat is een beetje... Dat kan veel klinken voor iemand, een nieuweling. Maar dat zal inshallah later in detail uitgelegd worden. En we hebben tijd, geeft een heel leven voor u inshallah, om uh, deze zaken te leren op uw gemak. En daarnaar te handelen, inshallah. De vijf pilaren van islam zijn shahada en la ilaha muhammad Rasulullah, Allah. Dus de geloofsgetuigenis van la ilaha muhammad Rasulullah, Tweede is salat, het gebed. Zakat is de derde. al eh, Zakat. Ja. Ramadan. Sorry, ramadan is de vierde. Dus het vasten van de Ramadan. Een hele maand van de Ramadan. En Al-Hajj voor degenen die eh, het kan. Voor degene die het kan, betekent financieel of fysisch. Als je de pelgrimstocht kan doen, de bedevaart naar Mekka, dan is dat een van de zellen van islam voor degene die het kan. En mogen Allah onze ogen allemaal verlichten met een blik naar de Kaaba, insha'Allah, voor ons uh, Dan moeten we ook weten, ik ga er niet in detail op ingaan, maar er zijn ook bepaalde zaken die jouw islam kunnen ongeldig maken. Wanneer iemand zegt La ilaha Muhammad Rasulullah, betekent niet dat hij onfeilbaar is en dat hij perfect is. Er zijn bepaalde zaken en, en uitspraken die jou uit islam kunnen doen treden. Bijvoorbeeld afgoderij, gaan stemmen, de vijanden van Allah helpen tegen andere moslims, geloven dat het oordeel. Van, van iemand of iets beter is of gelijk is aan het oordeel van Allah en zijn boodschapper, et cetera. We zullen, inshallah, gedetailleerde les geven over deze zaak, maar er zijn zaken die uit het islam doen treden. En zoals een van de metgezellen van onze profeet, alayhi wa sallam, hij vroeg altijd over het slechte. En hij vroeg altijd over het kwade. Tot een van de metgezellen zei: Wat scheelt er met jou? Waarom vraag je altijd over het slechte? Hij zei: Ik wil weten wat het kwade is, zodat ik deze kan vermijden. Daarom, ik geef jou de, het advies om deze nawakid, yani de, de, de vernietigers van islam, te bestuderen en te onthouden. Om er niet in te vallen, zodat jouw islam geldig blijft en zodat je Allah kan ontmoeten als zijnde moslim. Uh, inshallah, ik, ik denk dat dat is, uh, in, het, in het kort uh, samengevat uh, een beetje onze godsdienst inhoudt. En als de persoon een, uh, zijn shahada wil doen, dan inshallah zijn we bereid om een van de broeders, inshallah hij wil hij is bereid, dan uh, komen alle twee. Nepi <coughs> wilde geen shahada boy zijn. Sta recht. Kom inshallah hier naast mij staan, inshallah. Dus hij gaat de shahada voorzien. En kan <coughs> jij die, inshallah? In het Arabisch en daarna zal ik zo zijn. Dus wanneer we zeggen, als je doet ilaha illallah, als je doet en Mohammed rasulullah zeggen niemand heeft het recht om een beter gehoorzaamd en gevolgd te worden dan Allah. En Mohammed is de boodschapper van Allah. En dat betekent dat wij dan onszelf volledig onderzet van Allah en zijn boodschapper zal al zijn. Dus hij gaat, inshallah, daar. <coughs> Kom jij van een Christen zo? Wij ja. geloven ook, ik ben vergeten te vermelden, dat Jezus niet de zoon is van God. Maar een dienaar. Hij is niet gestorven aan het kruis. Hij is verheven bij zijn Heer. En hij zal terugkomen voor de dag des oordeels. Om de aarde te zuiveren van het ongeloof en het kruis te breken. Eh, zoals onze profeet Sassan ons heeft gezegd. Dank je wel. Dank Wa wel. اننا محمد محمد الرسول الله رسول الله الله اكبر تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر تكبير ومرضينا <تكبير> سنرجعه ونبني <نا> المجد للامه برق النصر تمطرنا ناب هاطل منها طل سنرجع المجد للأمة. النصر هاطل الله آيتنا فنرفع من به غمة ونحج محمد فينا كصبح جافي غنا. سنرجع وربنا المجد للأمة. النصر تُمطر ناب وبل